Welkom bij een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business. Stel je voor, hè, je bent gewoon aan het werk, midden in je routine, en uh, dan gebeurt er iets onverwachts. Oei. Ja, een collega grijpt naar zijn borst, zakt in elkaar. Of ergens anders, er kringelt rook omhoog, klein brandje. Of iemand snijdt zich lelijk echt diep met gereedschap. Hmm. Nou, dan dreigt er chaos. En de vraag is dan. Weet jij of weet een collega wat je moet doen in die eerste cruciale minuten? Precies. Nou, daar gaan we het vandaag dus over hebben. Over uh, bedrijfshulpverlening, BHV, kent iedereen wel. En we doen dat aan de hand van een ja, best wel fascinerend portret van Gert de Ruiter. Een man met een missie die al bijna twintig jaar mensen traint. Ja. Juist om in die eerste minuten het hoofd koel cool te houden en levensreddend te handelen. Zijn verhaal geeft echt een uniek inkijkje. Wat houdt nou echt effectieve BHV-training in? Precies, ja. Onze missie voor deze sessie, we duiken diep in die ervaringen uit dat artikel om te snappen waarom zijn die trainingen zo belangrijk? Hoe zien ze er nou uit in de praktijk, volgens iemand die het echt weet? Mm -hmm. En wat heb je er nou echt aan op de werkvloer? Het is meer dan alleen een papiertje halen, Oké, okay, laten we dit eens goed gaan bekijken. Ja. Wat mij meteen opviel en wat dat artikel goed laat zien: we zien BAV vaak als nou ja, een wettelijke verplichting. Een winkje zetten. Precies, een box die afgevinkt moet worden. Maar de kern, zoals Gert de Ruiter die leeft, die gaat veel dieper. Het gaat om het echt eigen maken van concrete vaardigheden. Oké. Okay. Vaardigheden die in een crisis het verschil maken tussen controle en chaos. En soms, ja, soms gewoon tussen leven en dood. En die effectiviteit. Die hangt zo sterk samen met de praktijkervaring die in zo'n training zit. Nou, en als je het over praktijkervaring hebt, dan is Gert de Ruiter wel echt een verhaal apart. Ja. Je moet je voorstellen, die man heeft bijna veertig jaar op de ambulance gezeten. Veertig jaar. Noodsituatie na noodsituatie. Poeh. En, alsof dat nog niet genoeg is, ook nog eens meer dan dertig jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten. Wauw. Dat is geen theorie uit een boekje. Dat is doorleefde ervaring. Opgebouwd in de meest ja, stressvolle situaties die je kunt voorstellen. En die ervaring, dat is de basis van zijn trainingen. Dat is een heel belangrijk punt. Want die dubbele achtergrond medisch en brandweer, dat geeft zo'n uitzonderlijk breed perspectief. Ja. Want een noodsituatie op het werk is zelden maar één ding. Hè? Een brand dat kan leiden tot slachtoffers, brandwonden, rook inademen. Een medisch noodgeval kan weer een veilige evacuatie lastig maken. Natuurlijk. Gert overziet vanuit zijn ervaring dat hele spectrum. Alle mogelijke calamiteiten en hoe die samenhangen. Dat is echt fundamenteel anders dan iemand die maar één ding heeft gedaan. Het verhaal hoe hij begon is ook wel typisch. Zo'n twintig jaar geleden startte hij er naast zijn werk. Met trainingen geven. Ja. Eerst heel informeel. Aan bedrijven, scholen, verenigingen... Gewoon omdat hij zag dat er behoefte aan was. Ja, dat staat inderdaad in het artikel, hè? Dat hij eerst als dank een fles wijn kreeg of een boekenbon. Ja, precies. Dat laat niet alleen zien hoe het ja, organisch begon, maar misschien ook hoe er toen nog naar gekeken werd. De waarde van die praktische kennis. Het werd wel gewaardeerd, maar misschien nog niet gezien als die professionele noodzaag die het nu is. Exact. Hij zegt er zelf lachend over in het artikel. Op gegeven moment werd de drankkast te vol. <laughs> ja. Dat was blijkbaar het moment om met professionele aan te pakken. In 2007 zette hij de stap, ingeschreven bij de KVK. Oké. Okay. Zijn bedrijfsnaam zegt ook alles. De Ruiter Reanimatie en AED-onderwijs. En sindsdien ja, is hij een veelgevraagd instructeur... Zo'n 80 tot 100 trainingsdagen per jaar. Die stap naar professionalisering, gedreven door de vraag en ja, waarschijnlijk ook door strengere wetgeving. Dat is interessant. Het laat zien hoe BHV is veranderd. Van iets leuk voor de bij naar een onmisbaar deel van een veilige bedrijfsvoering. Ja. En zijn enorme ervaring geeft hem dan een geloofwaardigheid die, ja, die is onbetaalbaar. Cursisten voelen dat. Dit is iemand die weet waarover hij praat. Niet uit een boekje, maar uit de harde praktijk. Goed punt. Laten we dan de kern induiken. Wat leer je nou concreet bij zo'n BHV-training van iemand als Gert? Ja. Het artikel noemt de basisvaardigheden. Reanimeren natuurlijk. En heel belangrijk, een AED gebruiken. Zo'n automatische externe defibrillator. Die, die shock kan geven. Ja. Precies. Maar het is meer, ook een beginnende brand, goed blussen... Weten hoe je een ontruiming leidt of volgt. En ernstige bloedingen stelpen. Levensbedreigende bloedingen. Allemaal cruciale dingen voor die eerste minuten. Maar het is vooral de manier waarop je die vaardigheden leert. Dat is waar het verschil zit. Het artikel benadrukt dat Gerts methode echt draait om realisme. Ja, en hier wordt het echt interessant, vind ik. Geen saaie powerpoints of alleen maar theorie? Nee. Nee, het gaat om doen. Om oefenen. In scenario's die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid liggen. nagebootste situaties, maar wel herkenbaar. Relevant voor de werkplek van de mensen zelf. En dat realisme, dat is psychologisch gezien zo ontzettend waardevol. Want onder stress reageert ons brein anders. Ja, dan blokkeer je misschien. Precies. Puur theoretische kennis die vervliegt. Of je kunt er moeilijk bij. Door realistisch te oefenen, bouw je niet alleen kennis op. Maar ook een soort ja, spiergeheugen voor die handelingen. Je traint jezelf om ondanks de adrenaline, ondanks de druk, toch de juiste stappen te zetten. Het verankert die skills veel dieper. En dat sluit dan weer direct aan bij die wettelijke verplichting. Want BAV is, zoals je al zei, geen vrijblijvende hobby. Inderdaad. Als we dat koppelen aan het grotere plaatje, dan komen we bij de Arbo-wet. Mm -hmm. Die wet zegt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. En een deel daarvan is... Zorg voor adequate bedrijfshulpverlening. Oké. Okay. Dat betekent dus, er moeten genoeg BHV'ers zijn, opgeleid en uitgerust om te kunnen handelen. En de Nederlandse Arbeidsinspectie, die controleert dat. Die ziet erop toe. Dus die trainingen van Gert en vergelijkbare goede trainingen, die zijn dus essentieel om aan die wet te voldoen? Het gaat dan om de basiscursus voor nieuwe BHV'ers, maar ook om de jaarlijkse herhalingen? Precies, en die herhaling is zo cruciaal. Vaardigheden als reanimeren of een brandblussen... die verwateren als je ze niet regelmatig oefent. Ja, dat zakt weg. Ja, dus die herhalingscursus is geen formaliteit. Het is bittere noodzaak om competent te blijven. En ja, na afloop krijgen deelnemers een certificaat. Dat is het bewijs van bekwaamheid. Het helpt de werkgever aan te tonen dat ze aan de zorgplicht voldoen. Oké. Okay. Maar dat certificaat is het gevolg van de trainingen, niet het doel op zich. Het doel is die bekwaamheid. Duidelijk. En die bekwaamheid, die bereik je volgens Gert het best door te oefenen in de eigen omgeving. Hij geeft zijn trainingen het liefst op de werkplek van de klant. Waarom is dat zo belangrijk, dat trainen op locatie? Nou, dat is echt een kernpunt van zijn aanpak. En dat heeft meerdere voordelen. Ten eerste, het maakt de training meteen relevant, toepasbaar. Ja. Je leert niet een algemene brandblusser gebruiken. Nee, je gebruikt de blusser die bij jou op de gang hangt. Je oefent de ontruimingsroute niet op een kaart maar in het gebouw waar je elke dag werkt. Ah ja, logisch. Dat verhoogt de herkenbaarheid enorm... en het verlaagt de drempel om in een echte noodsituatie ook echt te handelen. Hij zegt het zelf ook mooi in dat artikel... elk bedrijf is anders, dus ook elk risicoprofiel. Klopt, duur is bekend. Precies. Het verhaal van Gert de Ruiter laat zien... hoeveel impact goede voorbereiding kan hebben. Misschien is dit het moment om eens rond te vragen... het gesprek aan te gaan met collega's of je leidinggevende... Hoe staat het eigenlijk met de paraatheid bij jullie? Ja. Ben je zelf misschien geïnteresseerd om BHV'er te worden? Het is tof tot nadenken, want ja, zoals die anekdote liet zien... het onverwachte kan zomaar gebeuren. Ben je er dan klaar voor? Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.